5 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Europese politici zetten Italië verder onder druk. Papademos, interim-president, interim-premier Griekenland... en hogere strafvoordader Puttense moordzaak. De roep om duidelijkheid over het politieke leiderschap in Italië wordt steeds sterker. De Duitse bondskanselier Merkel vindt dat er zo snel mogelijk een nieuwe premier moet aantreden.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 Volgens de rechter zijn de fiscale gevolgen moeilijk te beoordelen. Bovendien is onduidelijk of de Scheringaan-collectie op een openbare veiling niet veel meer zal opbrengen dan de bijna 14 miljoen die werd geboden. De dader in de Puttense moordzaak heeft in hoger beroep 18 jaar celstraf gekregen. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald. De straf is drie jaar hoger dan de rechtbank twee jaar geleden oplegde.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 Volgens de Poolse autoriteiten is het er niet veilig voor de Eindhovense fans. Supporters van Legia Warschau zouden de confrontatie aan willen gaan... met versterking van aanhangers van andere Poolse clubs. De supportersvereniging van PSV ziet daarom af van een georganiseerde busreis. Het weer vanavond in het noorden overwegend bewolkt en nevelig. Elders is het vrij helder. Vannacht laaghangende bewolking. Maar geen mist. Morgen eerst grijs. Later wordt het vrij zonnig. Temperatuur 7 tot 12 graden. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Tot nu toe is het nog een vrij normale eh, avondspits... met in totaal 190 kilometer file. Het ongeluk zorgt voor extra vertraging wel op de Ring Amsterdam, de A10. Daar staat dus Geuzenveld en Amstel Business Park 10 kilometer. Wel zijn inmiddels alle rijstoken weer open... Ook nog vrij druk op de A12. Den Haag naar Utrecht is het langzaam rijden over 10 kilometer... tussen Zevenhuizen en Reewijk. Daar staat het ook flink vast op de A20, komende vanuit Rotterdam. Tussen Rotterdam, Pinsel Alexander en Knoop het Gouwe 5 kilometer. En aan de zuidkant van Rotterdam ook erg druk op de N15... vanuit Europort richting Rotterdam. Daar staat tussen Rozenburg en Knoop het Vaanplein 15 kilometer.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 Kijk voor het cv van Marion en voor andere kandidaten op uwv.nl/50 of bel 0900 9295, lokaal tarief. UWV, werken aan perspectief. Hij gelooft in mij, schept de toekomst in ons allebei.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 Zo kunnen we toeltreffend aan de slag om dat te voorkomen. Kijk voor onze werkwijze op cz.nl. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdik. En Lucella Carrasco. Precies, goedemiddag. Acht minuten over vijf. De stijgende kosten in de zorg staan centraal in de Tweede Kamer vandaag. Zo dadelijk hoort u of de plannen van minister Schippers... om die kosten een beetje te beheersen, stand houden.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 Lang, maar ze zijn teruggevloten. Lucas Papadimos, de voormalige vicepresident van de Europese Centrale Bank... is dus de nieuwe premier van Griekenland. Iemand die een persoonlijk kent is Lex Hoogtuin. Goedemiddag. Goedemiddag. Tegenwoordig hoogleraar Monetaire Economie aan de Universiteit van Amsterdam... maar tot voor kort directeur bij de Nederlandse Bank. En vanuit die positie kent u uh, Papadimos niet. Waar, Wat voor persoon is het? Het is een uh, ja, heel bescheiden man, een uh, rustige man. Een, iemand die heel analytisch is ingesteld, een uitstekend uh, academisch econoom. Uh, is in Amerika opgeleid, heeft daar ook uh, gedoseerd. Geen politicus dus. En ook iemand die uh, ja, geen controverse oproept... en daardoor ook uh, boven de partijen kan staan. Ook uh, in de ECB-kader en daarvoor ook vaak als voorzitter... heeft uh, gefunctioneerd omdat hij dat goed kan. Dat is een interessant punt. Hij heeft als bankpresident de overgang van de drachme naar de euro gedaan. Heeft hij op enige manier toch iets te maken gehad met een foutieve voorstelling van zaken van de Griekse overheidsfinanciën? Nee, volgens mij niet. Volgens mij niet. Nee? Nee. Had je moet moeten doorzien dan, vanuit zijn functie? Nou, dat is uh, heel erg moeilijk. Als cijfers niet, uh, niet kloppen achtergehouden worden, dan is het heel moeilijk om dat, uh, om dat te doorzien. Ja? Ja. Dat is he helaas, uh, helaas zo. Maar wel eindverantwoordelijk. Nee, hij is niet eindverantwoordelijk voor de, voor de statistieken. Natuurlijk wel, als centrale bank kijk je altijd heel erg mee naar de overheidsfinanciën. Probeer de overheid ook altijd uh, ertoe te bewegen om de goede maatregelen te nemen... maar je bent niet verantwoordelijk voor het opstellen van de statistieken. Nee, goed. U zegt, hij is geen politicus dus. Een bescheiden man die nu in het landsbelang, zoals Connie Keeser zei... de komende maanden de klus moet zien te klaren. Wat maakt hem op dit moment zo'n goede premier voor Griekenland? Nou, Ik denk dat twee van de eigenschappen die ik noemde, twee dingen zijn die op dit moment heel erg nodig zijn. Eén, ja, een hele goede econoom die heel goed ook de, de, de problematiek kan doorzien. Maar misschien nog belangrijker is dat het iemand is ja, die boven de partijen zou moeten kunnen staan. Die voor alle partijen uh, acceptabel uh, zou moeten zijn. En dat is heel erg belangrijk op een moment dat je hele zware bezuinigingen moet uh, doorvoeren... Uh, rekeningen moet uh, verdelen, uh, ja, dus het is het heel belangrijk dat er iemand boven staat waarvan men dat accepteert. Ja, het zou ook een handicap kunnen zijn op dit moment, als je zeker kijkt naar de afgelopen dagen waarbij er voortdurend gepingpongt werd over wat voor voorwaarden tot zijn benoeming en vervolgens straks voor de overgangsregering zou kunnen leiden. Nou ja, ik denk dat het terecht is dat hij zelf ook uh, heeft gezegd van ja, ik wil dat wel doen. Uh, maar het is een hele moeilijke klus. Ik heb wel bepaalde, bepaalde voorwaarden. Wat voor voorwaarden denkt u dat dat zijn? Nou, ik, ik, ik denk dat uh, hij zelf uh, zijn eigen team, tenminste ik ze maar even te verplaatsen, uh -huh. wat belangrijk is uh, dat hij zijn eigen team zou moeten uh, samenstellen, dat er ook heel duidelijk ja, commitment is uh, van alle partijen om ook echt wat programma, te gaan, ...te gaan uitvoeren. En ik kan me ook voorstellen, ik weet niet wat daar uiteindelijk over besloten is... ...dat uh, voor hem belangrijk is dat hij er niet maar uh, twee weken bij wijze van spreken zit... ...of zelfs met die periode uh, tot, tot februari... ...maar dat hij wat langer uh, de tijd heeft. Want als je kijkt wat er moet gebeuren uh, in Griekenland... ...dan is uh, dat uitvoeren van dat programma... Uh, ...dat moet er uiteindelijk toe leiden dat je uh, over een jaar of twee...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 Maar dan kan hij, uh, als het goed gaat, uh, kan die uit de intensive care. Maar de komende twee jaar blijven we sowieso kritiek. En ik kan me voorstellen dat je daar dan toch uh, zegt: van ja, ik wil, wil niet alleen maar het eerste stootje geven, maar er wat langer bij betrokken blijven. Ja. Dan nog even iets persoonlijks. Klopt het dat hij een Nederlandse vrouw heeft? Ja, dat klopt. Dat ja? klopt. Ja. En is dat ook iemand die bij de Nederlandse bank heeft geëxposeerd met haar kunst? Dat is ook juist, ja, we hebben goed geïnformeerd. Zo gaan die dingen dan, of niet? Tussen de ja, centrale ja, banken. Ja, ja. Zij, zij, zij, zij maakt uh, mooie schilderijen. En en uh, inderdaad, het is nog niet zo heel lang geleden, ik weet het niet meer uit mijn hoofd, dat de Nederlandse bank die geëxposeerd heeft. Ja. En wel grappig, want eerder dit jaar was daar minister van Financiën, die had ook al een Nederlandse vrouw. Ja. ja. Maar goed, wat moet u daar verder over zeggen? Maar, dank, ja, daar toch een leuk detail. Dan u <laughs> even kijken of die schilderijen wat waard zijn. Kunnen we maar wat, wat, wat schulden aflossen. In ieder geval weten we nu veel meer over dokter Papadimos... die het moet gaan klaren de komende maanden. Lex Hoogtaan, voormalig directeur bij de Nederlandse Bank. Hartelijk dank. Dan gaan wij naar Den Haag. De gezondheidszorg is duur en wordt steeds duurder. Het debat over de zorgbegroting draait dan ook volledig om dat gegeven. Verslaggever Marcel Bril volgt het debat. Marcel, zijn de politici al dichterbij een gezamenlijke oplossing... voor die zorgwekkend stijgende zorgkosten? Nee, daar kan ik vrij kort over zijn. Het antwoord is echt nee. Het is typerend dat uh, het uh, VVD-kamer net Anne Mulder zei... dat de politiek nog maar bezig is met de warming-up. Waarom lopen we dus om later die hele grote vraag... hoe hou je die zorgkosten uh, in de hand te gaan beantwoorden? Met andere woorden, de begroting van volgend jaar... heeft wel een heleboel maatregelen... maar biedt geen echte oplossing uh, voor uh, de toekomstproblemen... omdat het politiek gevoel en omdat het domweg niet makkelijk is om iets te bedenken wat gaat werken. Toch worden er wel pogingen gedaan, hoor, om iets te doen. Zo vinden velen dat het belangrijk is dat patiënten bewust worden... van de kosten van de zorg, in de hoop dat zij dan beter na gaan denken... of ze die zorg wel echt nodig hebben. En minister Schippers die vindt dat wel een goed idee. Wat ik het meest hanteerbaar vind, is dat iedere zorgaanbieder... gewoon op zijn website aangeeft, wat kost iets bij mij? dat hij zorgt dat zijn website up-to-date is. Want ik ben ook een beetje bang voor een algeheel brievenschrijfcircuit, rekening vooraf... en dan tussenstanden misschien nog... en dan rekening achteraf. zitten we elkaar allemaal brieven te schrijven. Maar als je op je website gewoon neerzet, wat iets kost... en als je achteraf dan een rekening krijgt... dat lijkt mij het goede systeem. Die rekening die moet je eigenlijk krijgen van je zorgverzekeraar. Want zo hebben wij het in ons systeem wel geregeld. Minister Schippers, nou hebben de aangekondigde bezuinigingen... de afgelopen maand natuurlijk wel van een boel commotie geleid... het PGB, de GGZ, het verkleinen van het basispakket... de maatregelen wel gewoon doorgaan? Ja hoor, zoals verwacht steunen de drie coalitiepartijen gewoon de plannen van de regering. Het zit allemaal zo getimmerd dat de oppositie boos en teleurgesteld uh, kan zijn wat ze willen. Maar veranderen zal het allemaal niet, behalve dat er dan hier en daar een technische comma uh, wordt verplaatst. Maar dat maakt voor de mensen die ermee te maken krijgen niet heel veel uit. Dus de plannen van de regering, de begroting, die kan gewoon doorgaan. En behalve minister Schippers zit daar ook staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. Gisteren een motie van afkeuring. Uh, bijna de hele oppositie heeft daarvoor gestemd. Hoe zat ze er vandaag bij? Ja, ze was wel wat onzeker zo af en toe. Maar echt aangeslagen, dat was ze niet. Um, maar ja, ze, buiten dat snapt Veldhuizen van Zanten ook wel dat ze... Ondanks die motie verder moet met de Kamer. Dus ze is beleefd tegen de voorzitter. Wat toch niet ze automatisch niet is bij meer haar. Om zich nee, heen. Nee, dat klopt. Ze heeft de handen thuis gehouden, zou ik maar zeggen. Ze lacht vriendelijk naar de kritische Kamerleden. En ze heeft zich ook duidelijk voorgenomen: ik laat me niet uit de tent lokken of ga niet kribbig reageren op verwijten van de oppositie. Maar toch blijft Veldhuizen Zanten een atypische staatssecretaris. Iets wat ze trouwens zelf ook willen. Zo min mogelijk meedoen aan het politieke spel. En dat is een hele andere manier van werken dan de minister van Volksgezondheid die zegt ferm en stevig waarom ze vindt dat het moet zoals zij het zegt. Het zijn dus twee totaal verschillende stijlen. Uh, maar vandaag zijn ze allebei nog niet in de problemen gekomen. Het debat is nog niet helemaal klaar, maar het lijkt er dus op... dat beide bewindslieden met een gerust hart naar huis kunnen straks. Marcel Bril vanuit Den Haag. Zo direct diefstal van kentekenplaten. Het komt steeds meer voor en het heeft vervelende gevolgen... voor bijvoorbeeld tankstationhouders verkeersinformatie. Avondspits na avondspits met files. Lange files. John Sohoka. Nou, het is nog een vrij normale avondspits oh, nou, met gelukkig. 195 kilometer. Ik hoor alweer weer lange op de A12 namelijk van je. Uh, ja, dat klopt inderdaad. Vanuit Den Haag naar Utrecht is het wel vrij druk. Tussen Zevenhuis en Rewek rijdt het langzaam over 10 kilometer. Daardoor staat het ook flink vast op de A20. Komen we vanuit Rotterdam voor het knooppunt gauw nog 5 kilometer. Op de ring Amsterdam, de A10, is het ook nog vrij druk. Voor het knooppunt de Nieuwe Meer staat nog 6 kilometer. Iets verderop is bij Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd, maar daar zijn inmiddels alle rijstokken weer vrij. In het noorden van het land de video door een ongeluk op de A7... Herenveen richting Afsluitdijk. Bij knooppunt jouden staat 2 kilometer. En aan de zuidkant van Rotterdam is het vrij druk op de N15. Daar staat tussen Rozenburg en Knopert-Vaanplein 15 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Jaarlijks worden er duizenden kentekenplaten van auto's gestolen. Omdat ze bij veel auto's niet goed vastzitten... zijn ze een eenvoudig doelwit voor criminelen. De BOVAG maakt zich zorgen, want brandstofdiefstal bij tankstations... stijgt explosief met behulp van gestolen kentekens. Daarom kwam de BOVAG vanmiddag in actie. Bij een pompstation langs de A2 stond de brancheorganisatie klaar met popnagels. Een reportage van Louis Dekker. Ruim 14,5 jaar rij ik in deze auto. De kentekens zijn nog origineel. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen idee hoe en hoe goed ze vastzitten. Maar daar gaan we nu achterkomen. Hallo, goedemiddag. Mag ik u wat vragen? Ik uh, zie dat uw kenteken niet vastzit uh, op de auto. Dus ik rij hier al 15 jaar in. Ik heb geen idee. En binnen een seconde ziet u, dat is mis. Ja, het is makkelijk te zien. Waar ziet u het aan? Dat het niet deugt? Nou, midden op de kentekenplaat. We horen dan twee gaatjes Ze zitten met uh, nageltjes erin, en daaraan zien we dat. Oké, okay, dus die nagels gaan we er nu in slaan? Ja, dat is uh, nou, 30 seconden werk. We maken twee kleine gaatjes. En dan uh, doen we het met een nageltje, verankeren we dat uh, kenteken aan je auto vast. Waar mag ik parkeren? Even de tent inrijden. Even een stukje doorrijden. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Ja. ja even een stukje doorrijden, nog een metertje. Prima, dat is goed zo. Dan gaan we even kijken hoe de platen vastzitten bij u. Gijs Bosman van de BOVAG, hoe groot is dat kentekenplaatprobleem nou? Er worden jaarlijks in Nederland uh, tussen de 10.000 en 20.000 kentekenplaten gestolen... en 100.000 kentekenplaten raken kwijt, dus die vallen van de auto af. Met die kentekenplaten gebeuren allerlei dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Zoals? Zoals tanken zonder betalen. Een uh, crimineel schroeft gestolen kentekenplaten op de auto... rijdt langs een tankstation, vult zijn tank en gaat er daarna als een haast vandoor. In een kwart van uh, de gevallen heeft een doorrijder bij je tanken... gestolen kentekenplaat op zijn auto zitten. En bij ons is dat in de helft van de gevallen zo. Clemens van Hulten, eigenaar van tankstation De Lucht-West. Ik zit al 40 jaar in het vak. Langs de A2, utrecht Den Bosch. En is dat ook de reden dat u langs de snelweg zit, dat u nog veel hoger scoort? Ja, daar uh, is anonimiteit, uh, speelt anonimiteit een grotere rol. Dus makkelijker om zonder te betalen door te rijden. En dat neemt toe. Hoe erg neemt dat toe? Dat neemt toe samen met uh, wat wel eens de vloedering van de samenleving uh, wordt genoemd. Maar het neemt ook toe met uh, de prijsniveau van brandstof. Meneer, die Toyota is van u, hè? Ja, die is van mij. Mooie auto, hè? Ja, uw... maar dat geluid doet een beetje pijn, hè? Het klinkt oh. een beetje alsof ze dwars door uw mooie bumper heen aan het boren zijn. Ja, maar het is van goed doel, hè? Helpt dit, denkt u? Ja. Een twee van die... Uh... Popnagels. Ja, gaat dat de criminelen afschrikken? Ze, het is moeilijker om ze nu eraf te halen. Minder makkelijk. Ja. Dus het helpt. Meneer, hoe oud is deze auto? Zes maanden jong. Maar goed, ze zaten dus niet goed vast. Nee, blijkbaar niet. Ja, nalatigheid. Voor mezelf. Heeft u als automobilist, als lease-rijder, enig idee... wat criminelen allemaal met uw kenteken kunnen doen? Heel hard langs een flitspaal afrijden. En ze kunnen met gestolen auto's rondrijden. Eh, wegrijden bij een benzinepomp, bij zoals laatst, eh, met fatale gevolgen. Ja, Finkeveen, vindt... A2. Ja. Ja. Maar goed, met het vastzetten van kentekenplaten lost u natuurlijk het probleem niet op. Het is het begin van de oplossing. Dat betekent in ieder geval dat het veel moeilijker wordt om uh, met valse kentekens te rijden. Aldus Clemens van Hulten, eigenaar van pompstation De Lucht West. Dat ligt onder Salt, Brommel en Lucelle vroeg zich af. Wat zijn ook weer popnagels? Officieel naam Lucelle is Blindklinknagel. Oké, okay, Oké, ja, nou niet ook alweer hoor. Ik heb het eigenlijk nooit geweten. Maar goed, Bij deze. dankjewel. Snelle service. Het ANC um, in Zuid-Afrika schorst Julius Malema, dat is de leider van de jeugdbeweging van het ANC. Hij wordt geschorst voor vijf jaar, dat is bepaald door het partijbestuur van de regeringspartij in Zuid-Afrika. Het partijbestuur vindt dat Malema de partij in het discrediet heeft gebracht. Hoofdredacteur van Zuidelijke Afrika Magazine Bart Luurink, goedemiddag. Goedemiddag. Wat nemen ze Malema kwalijk? Nou, om te beginnen is een uh, ongedisciplineerde gedrag. Uh, dat hij standpunten inneemt die uh, soms wat afwijken van de partijlijn. Wat radicaler zijn, daar kijkt sint ANC niet van op. Dat zijn jeugdbewegingen altijd uh, gewoon te doen. Mandela in zijn tijd, de jaren veertig, uh, voorop. Maar dat hij uh, ja, grote groepen mensen op de been brengt en uh, dan toestaat dat dat ontaart in uh, geweldplegingen, dat portretten van president Zuma worden verbrand, uh, daarover is de irritatie hoog opgelopen. En het andere punt is, de ANC, dat is een club die uh, inmiddels bijna 100 jaar oud is en uh, die het principe van wat zij noemen het non-racialisme erop nahoudt. Dat wil zeggen, Zuid-Afrika behoort aan allen die er wonen, zwart en blank. Dat is de kernzin uit hun beginselprogramma. Maar alleen maar heeft de gewoonte om met regelmaat blanke Zuid-Afrikanen... of Zuid-Afrikanen van India's afkomst te provoceren. En dat zijn omgangsvormen die men eigenlijk not aan vindt. En ze hebben daar wel lang over vergaderd. Was het politiek gezien een moeilijke kwestie om hem te schorsen? Ja, hij heeft natuurlijk een hele grote aanhang, of had. Uh, hoe groot hij nu nog is, dat valt te bezien. Hij is een paar weken terug uh, zeer hevig in opspraak gekomen. Omdat hij, nadat hij een uh, massa jongeren, werkloze jongeren in uh, Johannesburg had toegesproken... op het vliegtuig Business Class naar uh, Madagaskar vloog... om naar de bruiloft van een vriend bij te wonen die 10 miljoen rand kostte. Dat zal hem wel wat gedaan hebben, maar... Ja, hij appelleert aan onvrede en bitterheid die onder grote groepen werkloze Zuid-Afrikaanse jongeren uh, bestaat. Uh, en die, uh, die zijn nogal van belang geweest bij de presidentsverkiezingen een paar jaar terug toen uh, Jacob Zuma aan de macht uh, kwam. Die een grote overwinning boekte, met name ook dankzij die uh, jeugdstemmen. Ja, dus het, het was een lastige beslissing. Uh, is nu de mogelijkheid dat Malema zelf verder gaat met bijvoorbeeld een andere partij? Nou ja, dat, uh, kijk, hij heeft nu aangekondigd uh, uit te zoeken of hij in beroep kan gaan. Hij wil in beroep, maar dat moet, hij moet eerst natuurlijk uh, nog te weten komen of dat wordt gehonoreerd. Dat is, dat gaat niet automatisch. Hij moet daar een goede reden voor hebben. Hij houdt zich denk ik gedijst totdat die beslissing is gevallen. Als dat beroep wordt toegekend, gaat hij dat doen. Als men bij deze beslissing blijft, ja, dan kan er van alles uh, gebeuren. Maar wat uh, in elk geval zal gebeuren, ook onder invloed van de beslissing die vandaag nu genomen is, is dat natuurlijk een deel van de mensen met wie die werkt, ook binnen de leiding van de Youth League, is mijn inschatting, ja, nog wel eens zal nadenken of het verstandig is om aan zijn kant uh, te blijven staan, omdat als je politieke Aspiraties hebt, dan, uh, dan uh, zou het wel zo kunnen zijn dat het niet handig meer is om je kaart op Malema te zetten. Dan kan je beter voor Zuma kiezen, bijvoorbeeld. Bart Luirink, dank voor jouw duiding bij dit uh, nieuws over Zuid-Afrika. James Murdoch, de voormalige uitgever van het Britse roddeblad News of the World... blijft volhouden dat hij niet wist van de omvang van het afluisterschandaal. Vanmiddag moest Murdoch opnieuw op een hoorzitting... van een parlementaire commissie verschijnen. Die onderzoekt al jaren het onderzoeksschandaal binnen News of the World. Er wordt ook gevolgd door Arjen van der Horst in Londen. Arjen, Murdoch die verscheen volgens mij was het in juli... Hè? al voor diezelfde commissie. Um, ja, een paar maanden geleden. Ja, sindsdien zijn er veel nieuwe belastende feiten naar buiten gekomen... over het schandaal. Hoe werd het vanmiddag aan hem gepresenteerd? Ja, elke keer als je deze lagerhuiscommissie uh, weer bijeen ziet komen, en dan voel je de temperatuur weer een paar graden stijgen. Dat was vandaag niet anders. Murdoch werd ongekend fel aangepakt. Woorden als maffia en omerta vielen. Ja, luister maar naar deze woordenwisseling tussen parlementslid Tom Watson en James Murdoch. Heb je de term omerta? De maffia term die ze gebruiken voor de code of silence uh i'm not a aficionado of such things would you agree with my uh with with me that this is an accurate description of news international in the uk absolutely not i think that's a very you know i frankly think that's that's offensive and it's not true mr murdoch you must be the first mafia boss in history you didn't know he was running a criminal enterprise mr watson please ja, je hoort het. Hè. Watson noemt hem gewoon een maffiabaas... maar ja, dan wel eentje ja, die niet uh, uh, van bewust is dat hij leiding geeft aan een criminele organisatie. Hij spreekt ook van een Omerta bij News International, een code van stilzwijgen. En hij suggereert dus dat het ook van toepassing is op uh, James Murdoch zelf. Maar dan kennen we toch een beetje de Britse beleefdheid. Maar dit is van een ongekende felheid. Heel fel. En het is ook niet voor niks dat deze felheid van Tom Watson komt. Want duidelijk is dat ook deels persoonlijk ingegeven. Watson is zelf afgeluisterd door News of the World. En, zo weten we sinds dinsdag ook, intensief gevolgd door een privédetective in opdracht van News of the World. Maar de irritatie en die woorden als omerta en Mafia, die, ja, die zijn toch vooral gericht op de houding van James Murdoch. See no evil, hear no evil. Ik heb nooit iets geweten. Ik was mijn handen in onschuld. Zo, zo presenteert hij zich. En terwijl we de afgelopen weken, maanden... Uh, verschillende documenten hebben gezien... van advocaten van News International... uit de interne e-mails van de krant. Zwart op wit dus, en waaruit blijkt dat News International al, ja, al drie jaar geleden goed wist... wat er gaande was bij News of the World. Sterker nog, deze documenten zijn zelfs de reden geweest... voor een enorme schikking uh, uh, met een slachtoffer van het afluisterschandaal. Een schikking die persoonlijk, jawel, is goedgekeurd door James Murdoch. En dan kan ik me voorstellen dat hij zegt op de beschuldigingen van... u bent lid van de maffia, Mr. Watson, please. Maar als dit bewijsmateriaal dan vanmiddag op tafel komt... hoe kun je je daar dan als James Murdoch tegen verweren? Heel simpel, hij schuift gewoon de schuld in de schoenen van anderen. Hij zei van, ja het klopt, ik heb die schikking ondertekend. Daar heb ik mijn goedkeuring aan verleend. Maar dat deed ik alleen op advies van mijn advocaat. Ik heb verder niet doorgevraagd waarom we zo'n grote schikking gaven. Het gaat echt om een bedrag van bijna een miljoen euro. En hij, schuift, hij geeft de schuld aan anderen. Bijvoorbeeld de huisjurist, ook de oud-hoofdredacteur van News of the World. Ja, beide mannen hebben al eerder tegen deze Lagerhuiscommissie gezegd... ja, we kenden deze belastende documenten al in 2008. Deze heren zeggen ook, we hebben toen James Murdoch... op de hoogte gebracht van de inhoud van die documenten. Nou, Murdoch ontkent glashart. Eén ding is duidelijk, iemand heeft gelogen voor deze Lagerhuiscommissie. En de commissie gaat verder ongetwijfeld dat ook de politie dit verder gaat onderzoeken. Vanuit Londen, Arjen van der, Harsten, van der Horst. Pardon. Dankjewel. Wereldwijd gaan er miljoenen mensen door onze draaideuren. En dat worden er nog veel meer. Ik ben Niels Huber, directievoorzitter Koninklijke Bonedam International. Gespecialiseerd in toegangstechnologie. Mooi hoe internationaal zaken doen ons in Nederland in het bloed zit. Noem het een ondernemend hart. Dat is ook onze kracht. En die delen we graag.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 Robeco Smart Pension is een efficiënte pensioenregeling. Zonder administratieve romslomp, zonder onnodige kosten, maar met stabiele premies. Anders kijken, anders doen. Robeco, die investment engineers. Hallo beste mensen, hier weer de minderfile berichten van Kees. De A12 bij Zoetermeer is. Luister Kees. Wacht nou even. De nieuwe spitsstrook op de A12 bij Zoetermeer is er. Helemaal klaar voor. En wij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 Een van de vier mannen die mogelijk betrokken waren... bij de mishandeling van een inbreker in een Amsterdamse sporthal... wordt verdacht van poging tot doodslag. De inbreker raakte zwaar gewond en ligt in coma. Volgens het OM is geprobeerd de man te wurgen. De gemeente Den Haag heeft een weigerambtenaar ontslagen. De man wilde geen huwelijken sluiten tussen partners van hetzelfde geslacht. De ambtenaar van de burgerlijke stand is een oud-raadslid van de ChristenUnie-SGP. En in echt in Limburg is een leraar een maand geschorst... omdat hij tijdens de les een website van een seksclub bekeek. De leerlingen van het Connect College konden per ongeluk meekijken... omdat zijn laptop nog was aangesloten op het elektronische schoolbord. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Gerrit Hiemstra. Alleen in het zuidwesten van het land scheen vanmiddag de zon. In de rest van het land was het bewolkt, nevelig en mistig. En ook een groot verschil in temperatuur daardoor. 6 graden in het noorden en in de gebieden waar het mistig was. 17 graden werd het maar liefst in Zeers-Vlaanderen. De mist en de bewolking breiden zich nu ook de komende uren verder uit richting zuidwest-Nederland. Vanavond en vannacht is het vrijwel overal bewolkt en ook kan het weer mistig worden. De temperatuur zakt naar 6 graden aan zee tot plaatsen 2 graden in het noordoosten van het land. Morgen begint de dag mistig en bewolkt. In de loop van de dag kan de zon doorbreken en ik acht de kans daarop het grootst in het oosten van het land. Het blijft koud. De temperatuur bereikt 6 graden in het noordoosten tot 11 of 12 graden in het zuiden. De wind waait morgen uit zuidoost, is matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 230 kilometer file. En dat is vrij normaal voor dit tijdstip. Een paar opmerkelijke files, daar staat op de A6. Muiden richting Lelystad, bij Almere Stad West, 4 kilometer. Er zijn namelijk problemen met de verkeerslichten. Op de A7, Heerenveen, richting Afsluitdijk. Daar staat bij knopert Joure nog een file van 2 kilometer na een ongeluk. En ook op de A16, richting Rotterdam, is een ongeluk gebeurd... bij de Van Brie op de hoofdrijbaan. Daar staat een 5 kilometer en er is maar één rijstrook open. Vrij druk op de A50. Arnhem naar Oost rijdt het langzaam over 9 kilometer tussen Renken en Knoopend Eewijk. En ook erg druk op de N15-Europoort richting Rotterdam. Daar staat het stil tussen Rozenburg en Knoopend Vaanplein over ruim 15 kilometer. Is uw onderneming op zoek naar een begrijpelijke en betaalbare pensioenregeling? Een pensioenoplossing via de nieuwe Premie Pensioeninstelling? Dan is er goed nieuws.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 HP en Centric hebben alles in huis om de IT-omgeving te leveren die bij u past. Master the Cloud met HP en Centric. Wilt u een efficiënte pensioenregeling voor uw onderneming? Kijk dan op robeco.nl smartpension. Master the Cloud met HP en Centric. Ga naar centric.eu cloud.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 De economie in de Europese Unie komt min of meer tot stilstand. Volgend jaar zal de groei niet meer zijn dan een half procent. Dat voorspelde vanmiddag Eurocommissaris Reen. Eerder werd nog een gemiddelde groei voor de Europese Unie van anderhalf procent verwacht. Karsten Brzeski is econoom bij ING Bank in Brussel. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, was dit te verwachten, deze teruggang in de groei? Ja, het stond eigenlijk al een beetje in de sterren geschreven dat, dat wij tot het eind van het jaar stilvallen... En dat ook volgend jaar een tijdje gaat duren voordat de economie weer aantrekt. En dat geldt dan ook voor Nederland? Ook Nederland ontspringt de dans niet? Er kan eigenlijk niemand de dans ontspringen. Nederland en andere kernlanden van de eurozone zoals Duitsland... zullen het een beetje beter doen, maar ze kunnen de dans niet ontsnappen. Nee, want de verwachting wordt voor ons verlaagd naar een half procent. Die, die verlaging, heeft dat te maken met, met onze export... waar we toch vrij afhankelijk van zijn? Nederland heeft natuurlijk heel veel exporten naar Duitsland... maar ook naar de andere Europese landen. Um, en als die gewoon een beetje stilvallen op dit moment... omdat andere landen moeten bezuinigen... omdat eigenlijk de mondiale economie een beetje stilvalt... dan merkt ook Nederland dat. Ja, en dan hebben we uh, ook nog Italië nu als actueel uh, probleem. De politieke situatie is daar nog steeds onduidelijk. Uh, vandaag ook weer allerlei oproepen... dat de Italianen nu hun bezuinigingen moeten doorvoeren. Is de nood zo hoog dat dat echt op heel korte termijn moet gebeuren? De nood om voor Italië om geld te krijgen is niet zo hoog, maar de, de nood is wel hoog om eindelijk de bezuinigingen um, op gang te krijgen. Want we wachten er al een aantal weken en maanden op. Vaak worden dingen teruggedraaid en nu is het echt noodzakelijk dat Italië gewoon dat commitment toont dat ze echt serieuze zaken doen. Ja, maar, maar we hebben ook bij Griekenland gezien, Europa kan, kan lang roepen, maar het moet toch echt in Italië gebeuren natuurlijk. En dat is een beetje, dat was het de laatste twee weken, wat iedereen steeds meer beseft inderdaad is dus het ligt aan de landen zelf, aan het volk in deze landen, om de maatregelen uit te voeren en te accepteren. Zonder steun van het volk en de politiek gaat niks. Nee, en, en heeft u ook een beetje het idee dat, dat er een enorm krachtenveld gaande is, een, een, bijna een strijd tussen financiële markten en, en politici? Nee, die, die, die strijd is niet gaande. Um, ik denk dat de financiële markt een beetje in, in een afspiegeling zijn... wat er in de, in de echte economie gebeurt op dit moment. En dat de, de vinger vaak op de zere plek wordt gelegd. En dat is in dit geval, Italië moet meer doen. En Europa heeft ook niet dat noodfonds dat in staat zou zijn om Italië echt te redden. Nee. zeg. En er kwamen er ook alarmerende berichten vandaag over een, een land als Polen, Hongarije. De rentes in, in die landen he, die lid willen worden van de eurozone... Die, Lopen op, toen dacht ik: pff, wat, wat is daar dan weer de reden van? Wat gaat daar dan mis? Nou, ook, ook deze landen voelen natuurlijk de recessie van, van West-Europa. Je moet niet vergeten dat bijvoorbeeld de Duitse economie is voor al deze landen eh, het belangrijkste exportland. Dus als Duitsland afzwakt, als Nederland afzwakt, eh, dan voelen deze landen en Oost-Europa het ook. Plus het andere vrees is op dit moment dat er misschien eh, bedrijven gewoon activiteiten in deze landen afbouwen. Omdat ze gewoon minder activiteit hebben in West-Europa. Is er vandaag ook nog een lichtpuntje te melden of moet het bij al dit sombers blijven? Ik denk dat we deze week waarschijnlijk met, uh, met heel veel somberheid gaan afsluiten. Goed, nou, volgende week wellicht weer betere berichten, meneer Brzeski. Dank voor uw uh, toelichting vanuit Brussel. Ja, Goedemiddag. Voor honden is hij vanaf 2012 verplicht. Een chip ingebracht onder het nekvel om de eigenaar van het dier te achterhalen. Nu wil de Partij voor de Dieren dat ook katten zo'n chip krijgen. Vandaag heeft de Amsterdamse afdeling een voorstel ingediend in de gemeenteraad. Want het is een goede methode om misstanden tegen te gaan, vindt de partij die namens de dieren spreekt. Marion Eirgema van het Dierenopvangcentrum Amsterdam. Uh, je staat hier met wat in je hand? Dit is een chipreader. Daarmee kan je nagaan of een dier gechipt is. En zo ja, wat het chipnummer is. Okay, we staan hier op de kattenafdeling. Ja. Partij voor de Dieren Amsterdam wil namelijk... dat alle katten met een chip worden uitgerust... zodat de eigenaar achterhaald kan worden. Wat zijn er eigenlijk uw motieven, Jonas van Lammeren? Eén is om gewoon katten sneller terug te krijgen bij de eigenaar. En dat heeft een aantal voordelen. Katten raken kwijt, die worden gedumpt. Katten lopen weg. En uh, je brengt zo katten weer sneller bij een eigenaar en dat bespaart uiteindelijk ook nog eens de gemeenschap tonnen euro's. Allerlei redenen bestaan om uh, katten te dumpen. Uh, wat zijn nou de meest voorkomende redenen? eigenlijk? Eén, de eigenaar dumpt zelf, vlak voor de vakantie. Maar wat heel veel mensen ook niet weten is dat uh, bij burenruzies, en dat is nog steeds uh, nummer één agressiviteit in Amsterdam, dat uh, uh, mensen gewoon de kat van de buren dumpen. Ja, en daar sta je als eigenaar. Hoeveel katten zijn er eigenlijk in Amsterdam? Hebben we daar een idee van, uh, Marjon Argema? De schattingen lopen uiteen van 100.000 tot 350.000 katten, dus een hele bol. En hoeveel lopen er per jaar weg of worden door hun eigenaar gedumpt? Dat is heel moeilijk te schatten. Alles bij elkaar komen er toch meer dan 3.000 katten per jaar in een Amsterdams asiel terecht. Ja, 1 op de 50 per jaar komt bij een, een, een dierenopvangcentrum terecht. Goed, en als ze hier dan terechtkomen, dan worden ze per definitie gechipt, hè? Ze worden per definitie gechipt. Er worden hier geen katten geplaatst zonder chip. Oké, okay, laat maar eens even zien. Want deze katten die hier dus zitten, die zijn allemaal gechipt. En met deze chipreader kun je wat zien. Je kunt zien of een kat gechipt is en welk chipnummer de kat heeft. Kom eens hier. Okay. Daar is hij. Daar is het chipnummer. Dus er staat een code op: country. NLD-Nederland-code en dan een heel lang 15 cijferig nummer of zo. Precies, dat is een uniek nummer. Dus iedere kat heeft een ander nummer. Op die manier kan je dus ook nooit katten verwisselen. En dan gaan wij dit nummer ingeven in een uh, website. En dan kun je zien wie de eigenaar is. Okay. En dat zijn wij ja. in dit geval. Ja. Zou, zou u voorstander zijn van het chippen van alle katten? Absoluut, absoluut. Want uh, nu he, de meeste katten die hier binnenkomen hebben gewoon geen chip. En dan kunnen wij eigenlijk de eigenaar niet terugvinden. We zetten alle katten die hier binnenkomen op onze website met foto. Om het te bevorderen dat mensen in ieder geval wel actief kunnen zoeken naar hun kat. Maar ja, het allergrootste gedeelte wordt toch echt nooit meer opgehaald. Tussen de 10 en 20 procent gaat naar huis en de rest blijft hier zitten. Wat kost het eigenlijk om een uh, kat te chippen? Chippen van een kat, dat kan tussen de uh, 10 en 20 euro kosten. Hangt even vanaf hoe we dat organiseren. Er zijn nu al chipdagen. En dan ben je 1 à 2 tientjes kwijt. Uh, het enige wat wij willen is gewoon via de APV regelen dat wij de katten allemaal chippen. En dat we dus enorm veel problemen voorkomen. Nou is het landelijk zo dat uh, de minister, meneer Bleker, die heeft per 2012 al geregeld dat alle honden gechipt gaan worden. Waarom heeft hij daarvan katten uitgesloten? De Partij voor de Dieren is al jaren voor chippen en uh, we blijven dat ook aankaarten, zowel in Den Haag nu in Amsterdam en binnenkort in alle andere steden waar wij een uh, zetel hebben. Dat is de bedoeling, dat binnenkort al die andere steden gaan volgen? Absoluut. Sprak de kracht tegen Jeroen de Jager. Na een reeks bankiers, kamerleden en ambtenaren... stond er vanmiddag voor het eerst een bewindspersoon voor de commissie De Wit. De parlementaire enquêtecommissie die de bankencrisis van 2008 onderzoekt. Het was staatssecretaris Frans Wekers van de VVD... die scherp uithaalde naar notabene zijn partijgenoot Nelly Kroes... Verslaggever Wilco Boom, die volgde van horen van de commissie de Wit. Uh, Wilco, ja, Wekers durft wel zo te horen. Ja, nou, het was, hij durfde een beetje, hoor, want hij noemde Kroes niet bij naam, oh. maar het ging wel degelijk over zijn prominente partijgenoten. Het on, on, gesprek van ons. Nou. Onderwerp van gesprek was HBU, de Hollandse Bankunie, dochter van ABN AMRO. En die moest na de nationalisatie van ABN AMRO in opdracht van de Europese Commissie... en toen ging het dus om commissaris mededinging Nelly Kroes... verkocht worden om een te sterke positie van ABN AMRO op de Nederlandse markt te voorkomen. Ja, uiteindelijk is die bank ook verkocht voor 690 miljoen euro aan de Deutsche Bank. En volgens Wekers was die eis van Kroes destijds heel nadelig voor Nederland... en voor de Nederlandse belastingbetalers. En ik vind het tot op de dag van vandaag onbestaanbaar... dat de Europese Commissie heeft vastgehouden aan die remedy. Waardoor uiteindelijk eh, eh, we gedwongen zijn... om eh, met rug tegen de muur en de handen op de rug eh, gebonden... een stuk van ABN AMRO, namelijk het HBU-deel, eh, te verkopen. Aan slechts één partij. Als we dat er... Wat verkocht moet worden, dat kan ik me best voorstellen in het kader van gezonde marktomstandigheden. Maar dan moet dat ook gebeuren in gezonde marktomstandigheden. Dat heeft volgens mij de belastingbetaler behoorlijk wat geld gekost. Wekers werd ook aan de tand gevoeld over het beleid van Bos. Nou is een interessante vraag natuurlijk. Vindt de staatssecretaris nu nog steeds wat hij destijds als Kamerlid vond. Ja, ik weet niet of dat voor alles geldt, maar als het hierom gaat uh, is het zeker zo. Net als alle Kamerleden die eerder deze week bij de commissie waren... en vandaag ook uh, nog Ewald Eergang van de SP... vindt ook Frans Wekers dat uh, minister van Financiën Bos van in 2008... de Kamer onvoldoende heeft geïnformeerd... over een aantal reddingsoperaties van Bos voor de banken in dat jaar. En uh, volgens Wekers was dat ook achteraf soms goed verdedigbaar. Maar vaker was dat volgens Wekers niet verdedigbaar of slecht verdedigbaar. Dan was er meer informatie en ruimer overleg mogelijk geweest, zei hij. In uh, bepaalde gevallen uh, kan ik dat bilken. Uh, is dat ook de rechtvaardigen, Want nood breekt wetten. Uh, zeker als uh, een minister van Financiën uh, acuut moet optreden... dan moet hij handelingsvrijheid hebben, moet handelingsruimte hebben... Maar daar waar meer tijd is en eh, vooraf eh, over een aantal kaders met de Kamer van de gedachten kan worden gewisseld, eh, vind ik dat dat ook meer gedaan had kunnen en moeten worden. Zeg en Wilco, een aantal Kamerleden hadden eerder deze week... bij de commissie dezelfde klacht. Mogen we nu aannemen dat het een aanbeveling van de commissie de wit wordt... om de positie van de Kamer in, in dit soort kwesties te versterken? Ja, ik denk dat we geen glazen bol nodig hebben om dat te kunnen voorspellen. Het probleem is dan nog wel hoe dat dan moet gaan gebeuren in de praktijk. Want uh, tijdens die verhoren bleek ook wel dat de Kamerleden... allemaal verschillende ideeën hebben over hoe dat dan precies moet in de praktijk. Sommigen vrezen dan achter de schermen zoveel informatie te krijgen... dat ze een fuik ingaan en niet met terug kunnen. Maar goed, misschien verzint de commissie daar nog wel een list op. In elk geval was dit daarmee de derde verhoordag van de commissie en morgen is de vierde verhoordag dus. En dan staan verhoren op de agenda van twee topbankiers en een topambtenaar van het ministerie van Financiën die bij alle reddingsoperaties aan de banken betrokken was. Dan horen we van jou, Wilko Boon. Tegen half zeven is er in de Tweede Kamer een debat... over de beveiliging van schepen voor de kust van Somalië. Reder Jumbo Shipping wil het heft in eigen hand nemen... en de schepen met gewapende beveiligers uitrusten. Hoe het met de file staat, dat hoort u van John Sehoka bij de AWB. 67 stuks met een totaal lengte van 275 kilometer. Dat is vrij normaal voor de donderdagavond. Natuurlijk altijd weer een paar opmerkelijke files door ongelukken. Op de A1 Amsterdam naar Amersfoort bij, Knobel, bij de buidenberg 5 kilometer. En daar is de rechterreis ook dicht. Op de A6 richting Lelystad bij Almere Westen 5 kilometer. Daar zijn problemen met de verkeerslichten. En op de A7 bij Knopend In beide richtingen staan files van 2 kilometer. Op de Rijbaan naar Afsluitdijk daar is een ongeluk gebeurd. En ook een ongeluk gebeurt op de A16 richting Rotterdam bij de Van Brienoordplug op de Hoofdrijbaan. Daar staat 5 kilometer. En er is maar één de reis ook open. En dan. Aan de zuidkant van Rotterdam is het erg druk op de N15. Daar staat tussen Rozenburg en Klopertvaanplein nog 15 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Hoe kunnen Nederlandse schepen worden beveiligd tegen Somalische piraten? Over deze vraag vergadert de Tweede Kamer straks. Tot nu toe weigert het kabinet om de particuliere bewapende beveiligers toe te staan op de schepen. En daarom nemen enkele reders het heft in eigen handen. Een van hen, Arnold van der Gul van Jumbo Shipping in Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. De bedoeling is om bewapende beveiligers in te zetten en uw schepen te beschermen. Hoe gaat het in zijn werk? Staan die klaar met hun wapens op het dek? Nee, zo, zo gaat het natuurlijk niet. Uh, ten eerste wil ik nog even kwijt dat wij natuurlijk het liefste zien dat er een Nederlandse militaire manier van militaire bijstand uh, wordt verleend uh, in de gebieden waar dat nodig is. En wij denken dat het gewoon nodig is. Uh, we hebben alleen twijfel over de uitvoerbaarheid door de Nederlandse overheid in verband met de beperkte capaciteit. Gaan we het zo over als, hebben? Als... Gaan we het zo over hebben? Wil ik eerst even een antwoord Akkoord. op mijn eerste vraag. Hoe ziet dat eruit in de praktijk? Bewakers aan boord van uw schepen? Wat wij ons voorstellen is dat er vier tot zes uh, bewakers aan boord komen... die uiteraard bewapening bij zich hebben. Um, wij vinden in ieder geval dat piraterijbestrijding... een kwestie is van piraten afschrikken en uiteraard niet afschieten... Dus het, het is noodzakelijk dat je laat merken dat dat schip niet zomaar overvallen kan worden of bestormd kan worden of op wat, op wat voor wijze dan ook. Maar zijn dat zijn je... toch enorme schepen en de piraten weten we komen met snelle uh, motorboten erop af. En dan zien ze in de verte al vier tot zes mensen bij u aan boord staan. Met je, wat voor bewapening zult, dan? Je zult met, met, met uh, vuurwapens uiteraard uh -huh. die, die in eerste instantie bedoeld zijn om af te schrikken en laat het ook maar zien. Uh, daarnaast zijn er natuurlijk andere hulpmiddelen... van, van, van uh, dekwasslangen, water aan dekken, waterjets en al dat geneuzel. Uh, maar daarmee verm vermijd je niet dat de piraten dichtbij kunnen komen. Dus het is zaak en zorg dat je probeert die piraten... in zo vroeg mogelijk stadium af te schrikken. En dat kan op honderden meters afstand. Door inderdaad zichtbaar te maken dat je bewapend bent. En, en, en gaat, dat... het, gaat het daarbij om Nederlandse beveiligers? En dat kan, is niet noodzakelijk. Er zijn uh, wereldwijd... Tientallen bedrijven, die, in Nederland ook, die uh, uh, personeel leveren... en de nodige equipment om uh, dit soort diensten te verlenen. Ja, nou zijn er al uh, de gelegenheden om mariniers die mee kunnen met de schepen. Waarom is dat voor u... Geen optie. Dat is dan zeker wel een optie. Was het maar waar dat het kon gebeuren? Het punt is dat er gewoon onvoldoende capaciteit is. De minister heeft aangegeven dat hij op het moment capaciteit heeft ruimte heeft voor 50 per, van deze zogenaamde VPD, Vessel Protection Detachment per jaar. 50 teams hè, hebben we het over? 50 teams hebben we het over. Nou, er gaan honderden. Uh, ritten door Golf van Aden, door uh, Indische Oceaan. En zelfs een, een uitbreiding daarvan met een verdubbeling... die komt nog niet in de buurt van, van hetgeen wat noodzakelijk is. Ons idee is dus dat derhalve dat het bij de Nederlandse overheid niet kan en uh, gaat werken. En derhalve zeggen wij, nou, de maat is eigenlijk wel vol. We hebben nou zo'n jaar aan het, het kistenbessen. Uh, het, het moet nou afgelopen zijn, we gaan het nu zelf doen. Uh, maar dat is wel iets wat, uh, wat verboden is. Wat verboden is, op zich is het niet verboden. Wat verboden is, is uh, het hebben van bepaalde wapens aan boord... zonder daarvoor een vergunning of een, of een uh, ontheffing te hebben. En die valt dus, dat valt dus onder de wet wapens en munitie. Aan de andere kant is het zo, en dat zo. Wacht ook even, dan, dan, wat voor wapens spreken we dan? Wat voor wapens laat u die 4 tot 6 mensen aan boord meenemen? Dat zijn uh, vergelijkbare wapens die, die ook de, de, de piraten gebruiken... in de vorm van AK-47, dus semi-automatische wapens. En dat mag wel? Nee, dat mag niet. Daarvoor heb je dus juist die vergunning of die ontheffing nodig. Dus het is verboden wat u gaat doen? Het is in die zin verboden dat uh, dat een, een uh, strijdig is met de wet wapens en munitie. Aan de andere kant uh, rust er wel degelijk een grote plicht op... terwijl de reden als de kapitein om zorg te dragen voor de veiligheid voor iedereen aan boord. Begrijp je, en... dus u hoopt eigenlijk zo snel mogelijk op een rechtszaak? Nee, wij hopen niet op een rechtszaak. Wij hopen dat het ministerie nu eindelijk eens een keertje stag gaat... en toelaat dat als er geen militairen beschikbaar zijn... dat dan vanuit de overheid geregeld wordt dat wij... ...particuliere beveiliging, bewapende particuliere beveiliging aan boord kunnen hebben. Want 50 teams, mariniers eventueel aan boord dit jaar is aan de ene kant zegt u te weinig... ...maar ook ontbreekt het aan flexibiliteit om die in te zetten voor al die schepen die door uh, die gebieden uh, varen? Nou, voor dit jaar, die 50 teams, daar komt het al niet aan. Maar dat is dan voor volgend jaar, neem ik maar aan. Maar er, zijn, er hangen ook een aantal randvoorwaarden aan die, waar het gewoon niet voldaan kan worden. Ten eerste, de overheid wil, de defensie wil dat er zes weken van tevoren een aanvraag wordt gedaan en opgegeven wordt om welk transport het gaat. Uh, dat kan helemaal niet. Zo werkt u niet. Omdat, nou, zo werkt het niet. Zo is, het, zo is de praktijk niet. Het, een, een rederij, een scheepvaartbedrijf, willekeurig welk bedrijf, is geen spoorboekje, is geen spoorweg. Die bijna altijd op tijd komen, zullen we maar zeggen. Ja, er wordt steeds over gesproken, uh, gepraat straks in de Tweede Kamer. Maar uw eerste schip gaat straks uh, vertrekken met de particuliere beveiligers aan boord. Wanneer is dat? Dat is ergens tegen het einde van de maand. Wat ook de uitkomst zal zijn. Arnold van der Heul vanuit Den Haag. Hartelijk dank voor deze toelichting. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Media Overzicht. NRC Handelsblad opent met een analyse over de problemen rond de euro. Volgens de krant nadert Europa een beslissend moment. Iedereen kijkt nu naar Rome, maar het strijdtoneel is de Frans-Duitse as, betoogt de krant. Deze landen hebben het lot in handen van de munteenheid, maar hun belangen botsen. Frankrijk en Duitsland staan technisch en politiek recht tegenover elkaar. En er zijn handelsblad meent dat ze elkaars probleem zijn... maar dat ze ook elkaars oplossing blokkeren. Wat goed is voor de een, is slecht voor de ander. Daarbij draait het onder meer over de inzet van de Europese Centrale Bank... bij het oplossen van de crisis. De Fransen roepen steeds harder dat dit moet. Duitsland moet er niet aan denken. Op de voorpagina van het Parool geen letter over de eurocrisis. De krant heeft zich voor de berichtgeving teruggetrokken op het eigen bastion... En daar zijn ook grote financiële problemen. De gemeente Amsterdam heeft namelijk de taak om nog dit jaar 83 miljoen euro te bezuinigen. Maar deze operatie stuit op grote bezwaren. Hoewel het jaar al bijna voorbij is, is pas de helft van het bedrag gerealiseerd. Uit een toelichting van wethouder Ascher blijkt dat het makkelijker is om te bezuinigen op subsidies dan op de eigen organisatie. En dan staan er voor volgend jaar nog weer nieuwe bezuinigingen op stapel. Als het niet lukt om de kosten te drukken, dan sluit zelfs de VVD in de Amsterdamse gemeenteraad niet uit dat de belasting voor huizenbezitters omhoog moet, blijkt uit het verslag in het Parool. In Londen is de grote tentoonstelling met schilderijen van Leonardo da Vinci begonnen... met onder meer de recent ontdekte Salvatore Mundi. CNN heeft een verhaal met de vrouw die deze da Vinci heeft gerestaureerd. Het schilderij dook ruim vijf jaar geleden op... maar toen hield niemand er nog rekening mee dat Leonardo da Vinci de maker was. De New Yorkse restaurator... Modestini heeft het schilderij stukje bij beetje schoongemaakt. Langzaam maar zeker werd duidelijk dat het een werk betrof van de Italiaanse meester. Het is nu naar schatting 200 miljoen dollar waard. Op de vraag of het niet angstaanjagend was om zo'n kostbaar schilderij te restaureren... zegt Modestine Bassienen. Als ik er alleen maar bij had stilgestaan dat het werk zoveel waard was... zou ik verlamd zijn geweest. Dat is niet zoals ik wil werken. En terwijl in Londen het publiek in de rij staat voor de Da Vinci-tentoonstelling... heeft in Rotterdam Museum Boymans van Beuningen grote moeite... om een tentoonstelling te organiseren rond een andere grote meester. In het NRC Handelsblad vertelt de directeur... dat hij de expositie met werk van de 15e eeuwse de eeuwse Vlaamse meester Jan van Eyck financieel niet rondkrijgt. Het museum kan de kosten niet alleen dragen... en sponsors zijn op dit moment niet te vinden. Daarom heeft iemand bij Boijmans Verbeuningen besloten... om iets ongewoons te doen. Een inzamelingsactie via een brief. Voor 1000 euro kun je lid worden van de Kring van Van Eyck... en krijgen privileges als een bezichtiging met de rondleiding. Het museum wil die brief volgens NRC Handelsblad geen kettingbrief noemen. Maar mensen wordt wel gevraagd om lid te worden... en vervolgens vijf mensen te benaderen om hetzelfde te doen. Het museum heeft minimaal 700 deelnemers nodig. Nou, dat is volgens mij een kettingbrief. Zeg, En wat houdt de twitteraars in Nederland vandaag volgens de trending topics is dat Art Rooijakkers... dat wordt de nieuwe presentator van het programma Wie is de Mol? En verder dat het morgen 11:11 is. Dat u het maar even weet. Als we Twitter toch niet hadden. Na zes uur gaan wij weer verder. Met nieuws over UNESCO. Stop met een programma. Schort alle programma's tot het eind van dit jaar op. er politieke motieven achter, die geldproblemen. Tot zo. Wij vroegen ons af, bij welke discussie of gesprek zou jij het liefst willen zitten? Zometeen om 7 uur. Welk gesprek zet Nederland dan op 1, wat op 2 en wat op 3? Jack Spijkerman. En ieder goed antwoord op de juiste plek levert 2 punten op. Luister naar Kunsthoof. Na de break het antwoord en dan ook de finale waarin we het onder andere over zijn zwarte piet gaan hebben. Zometeen van 7 tot 8. Jack Spijkerman. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.